Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, alle voorbereidingen getroffen. En, uh, Alles arbeidt. Ja, zo te zien wel. Uh, fijn om weer... Oh, wacht even, ik zit op een heel verkeerd beeldscherm te ja. kijken. Ja, ander beeldscherm. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En... Uh, ja, dus het wordt maar strenger en strenger in Nederland ook nog? Of, uh... Ja, ja, ja. Ze zijn eindelijk vandaag begonnen met uh, vaccineren. Ja, en enig dat idee... Groot, uh, dat heeft, uh... Ja, enig ja, idee dat waarom, gewoon, uh... waarom jullie zo laat begonnen... want het schijnt daar ook allemaal nog niet... Uh, ze zijn nog steeds aan het palaveren over wie eerst en wie dan... En, uh... Ja, Nederland is een goed land, hè? dus het gaat over vele schijven. En dat werkt nu behoorlijk in ons nadeel, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft ook nog wel eens een staartje. Er zijn ook over kamervragen gesteld van uh, hoe kan dit in godsnaam... En dat wij achteraan de rij staan en dan moet maar op. Dus dat uh, het laatste woord daarover is nog niet gesproken. Maar in ieder geval, uh, het is nu begonnen en ze pakken het voortvarend aan. Dus laten we hopen dat ik, uh, uh, dat ik binnen een paar maanden of twee, drie aan de beurt ben. Daar hoop ik dan maar aan. Ja, ja. En hoe is het bij jullie? Weet jij wanneer jij aan de beurt gaat, zijn? Nou, ik ben nog geen 65. Uh, Shady die zit in de groep van boven de 65. Ik geloof dat die binnen een paar maanden aan de beurt is. Maar uh, okay. ja, ik, ik weet het niet wanneer... Uh, ik, ik heb geen idee eigenlijk... Misschien dat ze nee. met werk in de single uh, of zo, maar ik zou het niet weten. Ik, heb, ik ben niet op de hoogte van enige, enige uitzonderingsregeling of zo, maar ik weet wel dat ik zeker niet in nee. de eerste groep zit. Want ik ja, Dus geen... dan zal het voor jou wel na de zo aan het einde van de zomer zijn of zo? Ja, waarschijnlijk. Ik heb ook geen uh, zaken diabetes en ellende die mij in een hogere risico plaatsten. Daar krijg je ervan als je te gezond bent gewoon. Dan word je voor gestraft. Ja, dat komt wel door jou. Ja, jouw supergezonde levensstijl heeft daar behoorlijk aan bijgedragen, natuurlijk. Ja, en we hadden het vorige week ook over die wiet uh, die dat uh, tegenhoudt. Nu dus, uh, <laughs> ja. ben ik al wel een nou, tijd ja, zonder weten. wiet, maar uh, misschien dat het nablijfswerk of zo. Dat mijn, uh, geen... Ja, dat je permanent bent. Wie zal dat zeggen? <laughs> ja, zoiets. Nou, laten we dan maar hopen. Uh, ja. Ja, laten we maar een, uh, een podcastje maken, Mario. Hè? Vind ik ook. Hey. Yes. Ik, uh, ik heet, uh, waar is mijn, ah, hier, mijn jingle pen. Ik heet iedereen welkom, officieel, aan deze podcast. Dat is de praattafel uh, 57. Toe mij. Ja. ja, dat is al heel veel. 57 stuks. En het is vandaag woensdag 9 januari 2021. En we gaan er met het fris gemoed in weer aan het nieuwe jaar. Ja. Zeker weten en ik heet u van hartelijk welkom alweer. Een uh, gezond en voorspoedig jaar met heel veel wetenschap natuurlijk. Uh, even snel door de onder onderwerpen heen. Techniek van de week, de thoriumreactor. Heel boeiend. Ja, uh, zeker. En vergeten wetenschapper Justus von Liebig. Hm? Er valt ook heel wat te Ja, wie aan. is dat, dat? Weinig mensen zullen dat weten, maar dat is zeker een boeiende man. Oké. Okay. Echt geen boeien koning, maar toch wel een boeiend figuur. Uh, in de Ignobel een bijzonder interessant stuk over uh, manieren om belasting te ontduiken door niet dood te gaan. <coughs> en in nou, dat is zeer de... actueel ook voor de gevallen nu, dus luister vooral goed. Mocht u een hoesje hebben, dan kan u uw voordeel daarmee gaan doen. <laughs> oké. Okay. Um, en dan uh, vervolgens krijgen we een blik in het uh, brein met uh, ongrijpbare mensen. En dat gaat over antrofobie. En over hexafobie. Dus ja, ik ga er niet eens dieper op in, want we gaan dat allemaal uitleggen. En uh, daarvoor hebben we dan nog het organisme van de week, de axolotl... Ja... Ik heb, ik heb er vroeger eindjes in een kooi in de tuin gehad, maar uh, ik vond maar niks. Zo'n Axelot. <laughs> Doe maar. Yes. Ja, nou ja, wat mij betreft kunnen we gewoon beginnen met de onderwerpen. Ik ben Mario Ragat en ik woon in Rotterdam. En uh, ik, ik, ik zou ook zeggen welkom. En ik hoop dat jullie den, uh, den, uh, het een leuke podcast gaan vinden. Ja, ik was... En waar hey, beginnen we mee Is van? God, wacht, ik moet even hier wat uitzetten. zetten. Er oh -oh. gestoord uh, e-mails en werk en iedereen... Oké, okay. hey, uh, ja, ik was even vergeten natuurlijk mezelf voor te stellen. Ik ben Istvan Lelossi in uh, Bergen, Antwerpen. En uh, ja, zoals je zei, Mario in Rotterdam. Dus uh, we zitten wekelijks yes. aan tafel. Uh, Ozier uh, is, is er nog niet. Het schijnt wel beter te gaan met hem, maar hij komt terug. Dus, oh, dat uh, is goed nieuws. Fans, uh, blijf Hoogelijk, wachten. Ja. We, we houden nu op de hoogte. En uh, ja, laten we het maar meteen invliegen, want we hebben een bomvolle tafel. Oké. Okay. Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten. En die krijgt u van ons elke week weer. een, een uh, leuke een leuke greep uit het nieuws waar, waarvan we toch denken van nou dat zal wel een interessant gesprek voor uh, in de kantine kunnen leveren of zo bij de waterkoeler. En uh, jij had iets gevonden, Mario. Een nieuw wetenschappelijk tijdschrift publiceert uitsluitend mislukte wetenschap. Uh, dat zal helpen. Met, ja. De... Dat zal helpen met het vertrouwen te herstellen. <lacht> nou, ik denk dat het best wel slim is, want ja, een, een, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. En dat zal in de wetenschap ook zo zijn. Als je weet wat andere onderzoeksgroepen hebben gedaan met jouw onderwerp... en hoe zij de mist in zijn gegaan... is natuurlijk waardevolle informatie, toch? Ja, ja, ja. Dus vandaar dat nieuwe platform Journal of Trial and Error... oftewel Jote, dat staat nu online. En dat, dat zijn dus, daar staan alle onderzoeken die het gewoon uh, niet het verwachte resultaat hebben opgeleverd. Dus dat is best wel handig. en het is, het is maar een klein nieuwtje, maar het is ook wel leuk dat ze dit dus nu ook zo uh, uh, doen eigenlijk. Want, uh, want normaal wordt mislukt onderzoek als, als nutteloos gezien. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou ah ja. Dus. Oké, okay, ik moest even. Een eindje dit keer. Ja, precies. Dat is wel interessant. Maar ik zou dan nog de link moeten hebben om het in de show notes te zetten. Hè. Want we hebben het artikel gevonden in de Volkskrant. Dus uh, je kan ja. uh, dat in de show notes bekijken, we zetten die link er zeker bij. Maar uh, ja het, heel veel onderzoek is ook uh, een beetje, hoe noemen ze dat, serendipiteus. Hè? Dus terwijl ze eigenlijk op zoek zijn naar één bepaald ding ontdekken ze ja. in zij toevallig iets heel anders. Net zoals hier een flemming met uh, penicilline, dat was eigenlijk ook een toevallig ontdekking. Ja. Nou ja, uh, Viagra was ook een haargroeimiddel eigenlijk hè. Ja. Dus. Nou ja, een haar of een penis, dus. het is allebei iets wat ja. uh, uit, uit je huid stekt. Oh, een serendipiteit gesproken. Oh, all right. dus, dus ja, zo gaan die dingen. Ja, ja een, een tweede nieuwtje wat jij ook wel heel erg boeiend vond... is een uh, CRISPR-wetenschappers. CRISPR, daar komen we weer. Dat is dit editen van uh, DNA en genen en zo... Uh, die knip en plakken. Nu, ja, knip en plakken, alsof het een Word document is. Dus uh, die, die kunnen een, uh, nu een patiënt zijn genen uh, editen... en ze zijn er nu mee bezig om, uh, om blindheid ermee te genezen, Mario. Ja, ja, heel bijzonder. Toevallig was er een paar dagen geleden was er in, in Nederland een item op het journaal waarbij gezegd, word, gezegd werd dat een van de eerste gentherapieën, die had trouwens ook betrekking op een vorm van blindheid, eh, dat, dat, dat, dat uh, vanaf nu eigenlijk vergoed wordt vanuit uh, de, uh, de ziektekostenverzekering die Nederlanders hebben. Dus, dus dat was een van de eerste echte gentherapieën die, die vergoed gaan worden. Maar dat is een gentherapie. Dat ging toevallig ook over blinde mensen. Maar dan moet je nog wel een, een goed stukje netvlies hebben. En hoe werkt dat? Ze nemen dat goede stukje netvlies. Daar nemen ze een biopt van. En zo heb, dan hebben ze dus een goed werkende cel. Daar zit dus goed werkend DNA in. Het, en dan het goede, het goede DNA wordt dan door middel van duplicatie. PCR noemen ze dat. polymerase chain reaction. Dan kan je heel snel DNA Even vermenigvuldigen, Zo kan je dus een hele hoop goede genen maken. En dat inspuiten in dat oog. In de hoop dat dan de slechte genen worden vervangen. Maar dat is gentherapie. Ja. Maar wat CRISPR-Cas9 nu doet. Wat, dat artikel wat jij hebt gevonden. Dat gaat nog verder. Dus dan, ook al heb je dan geen uh, goed netvlies meer. Uh, met gewone gentherapie ben je dan uitgekakt. Want dan kan je niks. Maar met die CRISPR-Cas9 kan je zo'n kapot gen nemen... en dat kapotte gen repareren door het foute stuk eruit te knippen... En, het, en er een goed stuk in te plakken. Dus dat gaat nog een stap verder. Hiermee wordt dus echt het gen echt gehackt. En dat, ja, als dit, echt, uh, als dit een, een modus operandi gaat worden, nou dan, uh, dan is dit het begin. Dan, dan, dan is dat een, uh, dat gaat dat een echte vormen aannemen in de medische wetenschap. Wat dat betreft is de, de doos van Pandora zo gegaan. gaan. Ja, dat absoluut, is, dat... super wauw, <laughs> super wauw, zeker weten. Hey, u uh, luistert naar wetenschappen woensdag en vandaar dat we af en toe even. Roepen en zo. Dus ja, het hacken van genen, dat is toch alweer een, een stap verder uh, wat je zegt. En uh, yeah. dat opent inderdaad heel veel mogelijkheden. Want uh, er zijn nu al bijvoorbeeld ook toestelletjes die bepaalde blinden krijgen... die met een plug in hun hersenen en een cameraatje voor... en die mensen schijnen nu al toch al wel letters en zo kunnen. Uh, dat uh, zit ook maar in ja. de ontwikkeling. Dat blijft maar steeds verder gaan. Hè? Dus... Eh, de, maar ja, dat is weer iets anders. Dat is echt een, een interface tussen de ja. hersenen en, en technologie. En dat opent ook mogelijkheden. Ik bedoel, uiteindelijk, wie weet, kunnen we ooit wel eens een download maken van ons geheugen? Dat zou in mijn geval erg, zou ik erg blij mee zijn. <lacht> okay. Maar de, ja, het begin is er. Ja, en, en, en bij jou gaat het wel op een floppy, denk ik. Ja. <lacht> Ja, ja, aan één kant van de floppy, hè? Ja, zeker. Hey, uh, nummer drie nieuws. Ontdekking over hoe kankercellen immuunrespons ontwijken... leidt tot nieuwe benadering van behandelingen. Dus kennelijk was het zo dat uh, ja. kankercellen... een of andere manier hadden gevonden... om, om de immuunrespons die toch wel ontstaat... bij, bij, uh, bij, het, bij het begin ja. van kanker... Maar kennelijk waren die in staat om, om die mensen een rondje de, om de kerk te laten holen of zo, hè? Ja. ja, wij hebben natuurlijk een, een, een beveiligingssysteem. Daar gaat het artikel ook over. Dat is dat C-gas systeem. Dat houdt in dat als het DNA van een virus ergens in, in een, of van een kapot chromosoom ergens in een, in een cel komt... Dan uh, komt er een reactie en, dan die dat, en, en dat, dat speel, dat C-gas, dat bindt zich daar direct aan en dan wordt er een, een molecule gemaakt, die heet geen amp En dat is zeg maar een, uh, een marker voor uh, je immuunsysteem. Dus daar valt dan slaat gelijk, je immuunrespons komt uh, uh, vol aan. Maar wat doet het virus tegenwoordig? Dat, dat heeft men eigenlijk nooit zo gezien. Uh, op dat virus zit een schaarachtig proteïne dat bedekt de buitenkant van die kankercellen. Dat is ENPP1 wordt dat genoemd. En als dus dat Cg-AMP, dat veiligheidssysteem wat wij hebben, als dat uit die cel komt... dan wordt dat gelijk door dat proteïne, dat schaarachtige proteïne van dat virus aan stukken geknipt... En zo kan het signaal de immuuncellen in de buurt niet bereiken. Dus merk je het niet. Okay. En daarbij komt dan ook nog eens dat, dat tijdens het in, uh, in stukken snijden van, uh, van dat hele gebeuren... komt er ook nog eens een aparte molecule vrij die de immuunrespons onderdrukt. En uh, dat is adenosine. En dat onderdrukt weer de ontsteking. Dus dan krijgt dat virus alle, alle ruimte om een, uh, om een tumor te laten groeien. En dat heeft men eigenlijk nooit zo gezien. Dus dat is, uh, dat is wel heel bijzonder. Oké. Okay. Uh, dus ja, dankzij het onderdrukken van die immuunrespons... wordt de kans ook groot dat het metastaseert, met andere woorden. Dat, dat het gaat uitzaaien. Dus het is heel, heel fijn dat ze dus nu ook dit mechanisme een beetje door beginnen te krijgen. Oké. Okay. Daar kunnen we alleen maar beter van worden, zal ik maar zeggen. Oh, Oké, okay. dat, dat, dat, ja, dat al die dingen, dat uh, leidt toch tot, wel, tot meer en meer optimisme... dat veel van die ziektes eigenlijk gewoon ja, meer een aandoening gaan worden... in plaats van echt uh, killers en zo. Hè. Ja, uiteindelijk zal alles uh, op die manier wel uh, te behandelen zijn, lijkt mij. Uh, alhoewel ja, het, het uiteindelijke verval... Ja, op, het, op het moment dat ze echt uh, een manier vinden om cellen weer te regenereren... Uh, dan, uh, dan, dan zijn we een grote stap verder. Dit is natuurlijk nog steeds: hoe uh, ja, ontstaat kanker? Dat zijn eigenlijk, uh, dat kan van buitenaf, dat kan een virus zijn. Denk maar aan uh, uh, baarmoederhalskanker, dat is het humaan papillomavirus. Ja. Maar het kan ook vervuiling of kapotte DNA zijn, waardoor een, want een kanker is niets meer dan het op hol geslagen reproductiemechanisme van een paar cellen. Ah, ja. Dus, dus ja, als, dat, als je dat kan, kan uh, tegengaan, dat, dat, zou, uh, dat zou heel aangenaam zijn. Zeker, en vooral het metastaseren en zo. Hè? Want als het eenmaal wel ja. verspreid geraakt... dan wordt het al heel moeilijk allemaal. Dan, uh... dan wordt het heel moeilijk, ja, absoluut. Dus dan, uh, dan word je niet vrolijk van. Uh, ja, ik gooi de deur open. En wie staan daar hier meteen <laughs> naast ons? is natuurlijk. De <laughs> beesten zijn er weer. Ja. Ze zijn nogal onrustig. Ja, dat is ook alles met het nieuwjaar te maken gehad enzovoort. Maar uh, een korte groet van onze Filip En uh, ik zou zeggen, stel je helemaal in op een soort zen. zijn, Zodat je hem goed kan laten binnenkomen. Ik heb hem zelf ook nog niet gehoord. Het is helemaal vers uit het blik. Een uh, groet van Filip met zijn haiku voor deze week. Pijn is iets heel vreemd. Het is naast een naargevoel ook een waarschuwing. Mm. Wauw. Nou. Ja. Ja. Het geeft meteen een... Nou, ja, zeker. Oeh, koeien zijn wel heel haai geworden nu. Ja, het is inderdaad uh, een, een, toch wel een groet met een diepere betekenis van Filip, van, uh, omdat hij nou ja, inderdaad dat, te maken heeft zeker. Met, met, met nogal veel pijn en zo. Vandaar dat hij eigenlijk... Uh, niet mee kan doen, want ja, met heel veel pijn is het niet fijn om zo leuk te zijn. <laughs> zeg nee. Maar, eh. nee, maar daarnaast, nou, het is ook echt iets om wat, wat tot nadenken stemt. Want pijn is natuurlijk in essentie een waarschuwingssignaal, maar het kan zo heftig zijn dat je er zelfs aan kan overlijden. Dus het is een waarschuwingssysteem met de nodige beperkingen, zal ik maar zeggen. Ja, en het is van... triest dat pijn gewoon. Ja, je kan echt overlijden aan, uh, aan, aan uh, te veel aan pijn. Dat zijn mm. noscii receptoren die, die op cellen zitten. Bye. Dus op een gegeven moment trekt de cel het niet meer. Maar ja, uh, dat is dan heel extreem. En je, je kan er ook zelf, als bijvoorbeeld die beroemde, tenminste die hele uiterst nare clusterhoofdpijn neemt, dat, dat wordt ook wel de, de, de zelfmoordhoofdpijn genoemd, dat, dat kan zo ellendig zijn dat mensen, zeg maar, uh, gewoon uit het leven, al tijdens zo'n aanval gewoon uit het leven stappen. Ja, ja. Nou, het, het pijnlijkste wat ik zelf heb meegemaakt, was mijn visuurtje. Uh, mijn anale fissuur. Oftewel, gewoon een kloof in je sluitspier. En dat, dat kwam voor mij, denk ik, maar het dichtst bij wat uh, vrouwen Barenspijn noemen. Ik heb daar een paar weken mee gezeten. Dat wil je niet weten. Dat was gewoon. En, en, en het was maar een kloofje van 3-4 millimeter. Maar dat kan een man maar, volledig, <laughs> volledig tot Dus Je had, je eigen, een... Je had een permanente anale paar aan de zweeën, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. En uh, dat heeft toch wel een paar weken geduurd. En dan uiteindelijk werd het toch een chronisch verhaal... wat ik toch al een half jaar heb moeten gewoon heel zwaar behandelen. En uiteindelijk was de oplossing een botox-injectie. En dat was, okay. dat was nog tien punten dus erger. Nu... <lacht> maar, maar dat dus wel... dus als, ik, als ik goed begrijp... Als ik goed begrijp, heb je nu een opgespot anus. <lacht> ja, dat is nu wel alweer een maand of vier, <lacht> vijf geleden. Maar, maar die botox-injectie zorgt voor dat je... Want ja, door de pijn <lacht> ga je natuurlijk samentrekken en alles. En dat bevordert de genezing niet. En de sluitspier, dat is een heel bijzondere spier daar, hè? Want, uh... Nou, het zijn er twee zelfs, ja. O oh, ja? Ja, je hebt een, een binnenste sphincter en een buitenste sphincter. Als jouw rectum zich vult met, met poep, zal ik maar zeggen... dan uh, op, op het moment dat hij vol is, dan ontspant de binnenste zich... en voel jij aandrang, zodat je naar de plee kan gaan... op een juist moment, jouw buitenste... Uh, de, want dat is de, de, de willekeurige. Uh, de, die kan je zelf ontspannen en spannen als het moet... Dus het zijn er eigenlijk twee. Een binnenste die het altijd dicht houdt... en die ontspant zich als zeg maar, je rectum vol zit. Hmm. En dan die buitenste. Ja, dat is, dat, dat is, Daar heb jij de, vermoedelijk die, die vizur in gekregen. Ja, en dat kan zomaar gebeuren. Hè? En, en Het is ook weer zo'n soort verborgen aandoening. Maar pas als je het hebt, dan hoor je inderdaad ineens... oh, mijn vader, deze vader die heeft het gehad. En oh, en deze broer heeft het gehad. En oh, jee, dus het komt nog best vaak voor ook, hoor. En, uh... nou, het is ook nou niet echt een aandoening waar je mee gezellig uh, tijdens een etentje of etentje uh, over gaat <lacht> hebben. Het misschien dat dat meespeelt. Nee, nee, misschien moeten we daar <lacht> nog werk aan doen. Om dat taboe te doorbreken voor al die gefisureerde uh, anale patiënten. Zo, zeg maar. <lacht> ja, zeker. Yeah? Ja, nou, nou ja, oké. Okay. Ja, ik, ik zit er niet mee hoor, wat dat betreft. Ik, ik <lacht> nee, ben een Wees maar voor, gelukkig, voorstander van ja. het... Ja. Uh, ja. En let, let maar goed op met kolonoscopieën, want het gebeurt regelmatig dat het daarbij gebeurt. Want ze gaan vaak nogal uh, flink te keer met zo'n ding, en dan is een uh, klein sneetje zo gebeurd. En, uh, ja. ja, dat is toch best wel een aardig ding. Want ze, ik heb ook wel zo'n kolonoscopie gehad, uh, maar dat is inderdaad geen feest. Ja. Dus uh, ja, kijk, uiteindelijk moet het wel kunnen. Want uh, ja, als je naar de, de, de maximale diameter kijkt... van de grootste drol die je ooit hebt gekrapt... die is nog altijd een stuk groter dan uh, de zonde de van, uh, uh, van zo'n zo probe. Van zo'n ding wat ze in je kont duwen. Maar hoe ontspan je je? Dat is de truc natuurlijk. Maar in Nederland, want hier in België... doen ze dat onder volledige narcose. Meen je dat dan? Ja, ja, ja. Ja, dat dan ben je gewoon. Oh, de... een, uh, dus ik hoop maar dat het alleen maar een kolonoscopie <lacht> was. Maar, maar uh, nee, je nou, wordt ja. hier echt uh, helemaal weggemaakt. Wauw. He? Oh, ik heb, heb zo'n kolonoscopie gehad. Gewoon, uh, dat vond ik ja, dat best wel heel vervelend. Ik moest op mijn zij gaan liggen. Ik was volledig bij. Ik moest wel twee, een dag, twee dagen daarvoor allerlei rotzooi drinken. Smerige rotzooi om mijn darmen schoon te krijgen. Ah, ja. Dat vond ik eigenlijk nog het ergste van het hele gebeuren. Maar uh, dan lig je daar en dan komt een, uh, de, lig je in je blote kont... en dan komt de, de, degene die dat doet. Dat is dan een, ook nog eens even een bloedmooie vrouw die dat komt doen. Die staat daar met dat ding. Ja, ja, ja. Relax, relax. En uh, dan uiteindelijk uh, ja, uh, is dat geen feest. En dan begrijp je ook waarom ze in België zo slim zijn om iedereen te verdoven. Want een feest is het zeker niet. Nee, nee, nee. Dus uh, dat, is, dat is hier. Maar hier zijn ze denk ik wel iets makkelijker met, uh, met volledige verdoving. Ik heb ook een knieoperatie ja. gehad en meniscus ook onder volledig weg. Dus uh, misschien willen ze ja, hier gewoon dan, ja. geen lastige patiënten, weet je wel. <laughs> Nou ja, ook denk maar aan het bevallen. In België heb ik begrepen dat het standaard is dat vrouwen verdoofd worden. Nou, in Nederland is daar geen sprake van. Leiden. Nou, een, een, een, een hoe noem je dat? Een epiduraal, een ruggenprik. Dat, dat is hier wel de standaard. Dus ja. niet, niet helemaal weg, maar, ja. de, maar de rugprik. Ja, Op zei echt... ook van, waarom zou ik nou pijn willen hebben? Kom aan, dat is toch onzin. Ja, maar ja, dat is, uh, ik, ja, ik weet niet waarom in dat in Nederland zo is. Uh, ja, misschien, uh, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Dat is wel een... Dat is een interessante eigenlijk. Ga ja. ik er eens over nadenken. We zetten dan een mannetje op van de redactie. En, uh, we zetten we gaan... er een mannetje op. <laughs> we gaan ja. het eens even uit laten zoeken. Hé, hey, uh, we gaan eens over naar het volgende blokje. Techniek van de week. Wat we kunnen. Ja. Zeker weten. En wat we kunnen is... Uh, een, uh, dat is al jarenlang een beetje in de verdrukking geraakt... maar... Uh, komt nu een beetje ook terug als wat, wat men noemt de backyard nuke. Dus de thorium-reactor. En jij hebt daar van alles over uitgezocht. Want dat is toch wezenlijk anders dan de de, reactors, ja. de kernreactors die we nu hebben. Dat, dat werkt met splitsing en uranium. Maar thorium-reactor werkt heel anders, denk ik. En jij gaat daar vertellen hoe dat ja. zat. Nou ja, het is, het is net als kijk, een gewone uh, reactor... Die... De gewone kernreactor, zoals in Borselen, of bij jullie daar in Doel... Dat, is, dat werkt met uranium-235. En dat noemen ze een uh, lichtwaterreactor. We hebben ook zwaarwaterreactors gehad. Dat werkt dan met waterstofisotopen, dat is deuterium. Maar het standaard nu in de hele wereld is lichtwater. Dat is, uh, uh, en wat gebeurt hier? De brandstofstaven, die, die uranium-235, dat is verrijkt. Want uranium komt eigenlijk alleen maar voor... In, uh, in een niet uh, in een uh, als uranium-238, dus dat moet verrijkt worden. Dat, uh, dat is een enorm moeizaam proces. Uh, je hebt buitengewoon veel kernafval met, met uh, de, de standaard-kernreactoren, plus het blijft ook nog eens ontzettend lang radioactief: ja, ja. van uh, tienduizenden jaren tot, een mil tot miljoenen jaren zelfs. Ligt aan, afhankelijk van de isotop die overhoudt uh, en uh, maar uh, dat, dat, waarom heeft men, heeft men daarvoor gekozen? Uh, men noemt dat, uh, de, hoe zeg je dat ook alweer... Uh, je hebt een brandstofcyclus. Uh, de brandstofcyclus, uh, de, de, de, de gewone thermische reactoren... Die, die we nu hebben, dat is gezuiverd, verrijkt uranium. Uh, de, dus die brandstofcyclus wordt genoemd... Uh, je, je, je hebt de erts, je wint het, je werkt het op... je verrijkt, je gebruikt het en eventueel hergebruik je iets... Maar thorium heeft veel meer voordelen. Waarom hebben ze dan in de jaren 50 toch voor uh, uranium gekozen? Dat had eigenlijk maar één oorzaak. Bij uranium heb je een leuk bijproduct en dat is plutonium. Ja, ja. En plutonium, daar kan je van die fantastische bommen mee bouwen. Dat ja. is de enige reden waarom de wereld voor, voor uranium heeft gekozen. Hmm. Terwijl uh, thorium veel slimmer is eigenlijk. Oké. Okay. Want als je kijkt naar thorium... Uh, dat is een ander werkingsprincipe. Ten eerste, het werkt met gesmolten... ze noemen het ook wel een gesmolten zoutreactor. Mm -hmm. Je praat dus over het brandstof, is het gesmolten zout zelf. Dus je hebt ook nooit een meltdown, zoals bij een uraniumreactor... Uh, want het is al gesmolten, dus uh, een meltdown kan niet gebeuren... zoals uh, bij een gewone standaard... Uh, Kernreactor zoals in doel of in borstelen dat zijn vaste staven en als de reactie op hol slaat, dan smelt de boel en is het niet meer uh, te, te, dan dan kan dan kan het gewoon eigenlijk uh, uh, dan is er bijna niks meer aan te doen dan blijft dat gewoon uh, denk maar aan tschernobyl uh, uh, dat, dat dat dat er zitten enorme plakken beton omheen en dat brandt gewoon door dat is een heel vervelend iets mm -hmm. uh, maar zou je uh, gaan voor de thoriumreactor, wat op zich uh, alleen maar voordelen heeft... dan is het een stuk veiliger om te beginnen. Mm -hmm. Want uh, het werkingsprincipe is anders. Het, je hebt een groot vat waarin dat gesmolten zout uh, wordt gedouwd. Uh, een gedeelte van dat gesmolten zout douw je door een, door, een, uh, door een grafietblok heen. En wat gebeurt er in dat grafietblok... Daar, uh, uh, dat is een moderat, uh, moderator, dan, dan komen er een paar neutronen, uh, neutronen vrij. Die splijten weer wat andere van die, van die atomen daar. En zo ontstaat er een kernreactie waardoor dus al dat zout opgewarmd wordt. De, uh, aan de buitenkant van zo'n enorm vat zitten warmtewisselaren. Die met, daar stroomt water doorheen. Het water gaat naar een stoomgenerator en de generator maakt er uiteindelijk elektriciteit van. Maar het is een veilig procedé, want het is al gesmolten. Je hebt het, het werkt. Als het te warm wordt, onderop zo'n reactor zit een vriesprop... van een ander soort zout. Dat smelt dan, waardoor dus het hele zootje leegloopt in een onderliggend groot vat... waar het gewoon afkoelt en stolt. Mm -hmm. Sterker nog, dus het, het kan niet op hopslaan, de reactie... Testreactoren die ze sinds de jaren 50 hier en daar hebben met thorium-reactors. I, d, daarbij is dit de standaard manier om, om het even uit te zetten. Dus het, de, de reactie onderhoudt zichzelf. Uh, en uh, er is eigenlijk geen, uh, geen omkijken naar. Als je kijkt naar gewoon een standaard uh, uh, kernreactor... zoals wij die kennen van televisie... dan heb je van, de, van die waanzinnige... Uh, uh, laboratoriumachtige uh, uh, ruimtes waar mannen aan kloppen knoppen draaien... En, en om, alles, maar om die reactie maar zo netjes mogelijk binnen de, de lijntjes te houden. Ja. En ow, als er wat fout gaat, dat heb je helemaal niet met een thoriumreactor. Het nee. draait en het blijft draaien. En het mooie is ook, bij een gewone standaardreactor... Werkt met splijtstaven die gewoon uh, in, in, dat, in dat water zakken. En de, de, de, of, of in de grafiet zakken, dat zijn de moderatoren die vertragen de neutronen als het ware. Want als het zo snel gaat, heb je ook geen splijting. Uh, maar zijn die staven op, dan moet die hele reactor stilgelegd worden. En uh, moeten de nieuwe staven in. En dat kan een paar weken duren. En ja, ja. Uh, dan heb je altijd geen energie. Nee, in die oude staven. Terwijl met een thoriumreactor. Die... Ja. Ja, die oude staven kunnen ze dan weer opwerken deels. En een hele hoop moet je ook gewoon weggooien. Terwijl bij zo'n thoriumreactor, dat zout verbruik je ook... maar je kan het aftappen, schoonmaken en weer terugpompen... terwijl dat ding aan het draaien is. Okay. Dus, dus je hebt dus de ook nog eens een, een veel slimmer systeem. En als je dan verder kijkt, waarom is het veel mooier uh, eigenlijk? Het is ook veel efficiënter. Want als je kijkt naar uh, de, de thorium... dat komt drie keer zoveel voor in de aardkosten als, als uranium. En in tegenstelling tot uranium... is 100% van het beschikbare thorium... bruikbaar voor de opwekking van de energie. Okay. Dus dat betekent dat je met 1000 kilo, 1 ton, natuurlijk thorium... kan je een miljoen mensen een jaar lang van elektriciteit voorzien... En, en nogmaals. Het is, het is, het is, ja, en waar komt die energie dan uit? Want dat heb ik even gemist. Dus uh, waar, waar, waar, waar nou, komt dan de warmte nou, van Nou, dat zout, dat, dat, is, dat is een, een fluorthoriumzout. Dat is dus een verbinding. Dat, dat is dat vloeibare zout. Daar zit dus die thorium in. Uh, via zeg maar uh, wat ik zei: het gaat, in dat vat zit een gedeelte, dat is een, een grafietblok. Waar ook dat, dat zout doorheen komt. En dat wordt dan, uh, uh, dat is een moderator. En dat zorgt ervoor dat neutronen uh, uit de kern geschoten worden. En andere neutronen raken. Uh, en, en zo ontstaat er een kernreactie. Dus die, dat zout dat wordt pisheet. Nou, dat Om dat vat heen zitten zit warmtewisselaren die vangen die warmte op. En die warmte die gaat naar, uh, naar een stoomgenerator. Dus, dus de, de, de, de, zeg maar de kernsplijting zelf en het feit dat daar warmte door ontstaat... dat is, uh, dat is het hele principe. Okay. En die warmte wordt uiteindelijk via, uh, dus omgezet in energie. Oké, okay. ik ben nu weer... Uh, maar het mooie is... Ja, en het mooie is, uh, uh, thorium kan je helemaal gebruiken. Uh, je hebt ook bijna geen afval. Terwijl bij uranium uh, moet je eigenlijk, je moet het eerst verrijken. En, tijdens, en het wordt tijdens de splijting niet volledig gebruikt. Je hebt heel veel afval afval meer. Het, het, het, het wordt keer, het, ik dacht duizend keer meer dan bij thorium. Bij thorium houden ik maar een klein beetje over. Uh, en dat, die, die enorme hoeveelheid afval van die die moet je opslaan. Dat blijft tienduizenden jaren radioactief. Bij thorium heb je een veel minder afval... wat je ook nog eens voornamelijk kan hergebruiken. En het klein beetje wat je overhoudt... heeft een halfwaardetijd van 300 jaar. Mm -hmm. En dat is een periode die is voor de mensheid te overzien. Ja, ja. Grijp je? Oké. Okay. Plus, als het uh, plus van dat beetje wat je overhoudt kan je na tien jaar 83% daarvan gebruiken... in de industrie en in de geneeskunde. Dus eigenlijk is het een win-win situatie... zouden wij overstappen op de gesmolten zoutreactor. Ja, ja. Uh, alleen, het, alleen het bouwen uh, duurt lang, dat, dat duurt 20 jaar of zo. Toch wel. Wat ook een groot, uh, ja, en wat, wat dus ook uh, ideaal zou zijn... je kan het ook heel makkelijk onder de grond bouwen, waarom niet... Dus ja. je kan ook nog eens de risico's beperken. Want de enige, het enige risi echte risico wat je hebt... dat is natuurlijk een aanval van buitenaf. Als dus een, uh, een vreemde mogelijkheid een besluit... een raketaanval uh, op een thoriumreactor... dan heb je natuurlijk ook uh, vervuiling en uh, noem het maar op. Ja. Maar dat is dan het enige, het enige uh, gevaarlijke, zou ik zeggen. Hmm. Nou ja, dan, dan dus denk ik, al met, uh... Ja, wat, wat ik ook hoorde is dat die reactors kunnen ze veel kleinschaliger maken. Zodat stadswijken of, of elke stad of zo zijn eigen re reactor heeft. En op die manier uh, ben je dan ook van al die transmissie en van die lange kabels af enzovoort. Dus uh, vandaar die kreten uh, nou ja, Backyard dat... Nook. <laughs> maar zover nou, maar zijn ik we nog denk niet. Aan, denk dat ik. Dat ze nog zo... Nee, zover zijn we nog niet. Maar dat, dat zal uiteindelijk er wel toe gaan komen. Kijk, het, het is prettig om een systeem te hebben... Waar, waarbij je niet bang hoeft te zijn voor een aardbeving of zo. Als je bijvoorbeeld Fukushima neemt. Dat, dat, dat is echt een veilig land en die hadden veilige kernenergie. En het was bestand tegen een aardbeving. En het was, uh, uh, en het was ook bestand tegen het tsunami. Overal hadden ze aan gedacht, maar niet tegelijkertijd. Dus de aardbeving kwam. De noodgeneratoren sloegen gelijk aan. Die vernietigd werden door de tsunami die erachter kwam. En toen hadden ze een meltdown. Ja. Ja, dat was een perfect storm. Dus dan, ja, dus, dus dat is te krankzinnig voor woorden als je daar goed over nadenkt. En dan, dan kom je bij, bij, bij dat toren uit en dan heb je dus, uh, uh, heb je dus natuurlijk uh, alleen maar voordelen. Want dat kan dus niet gebeuren. Nee, nee en, maar je hebt ook de natuur niet nodig om de boel mis te laten lopen. Maar stel oene die niet <laughs> weten wat ze doen, zoals in Chernobyl. Ik weet niet of je die serie hebt gezien ja. op Netflix. Nee, ja, dat is het briljante hoe dat werd getoond en zo. Dat is zeker de moeite waard om te kijken. Want dat was gewoon inderdaad een keten van gewoon menselijk falen. En uh, geen ja. idee hebben waar ja, ze mee bezig waren. En zo Die dachten van, nou ja, het is als nee. een soort kacheltje. Daar kan je uitzetten, maar dat gaat dus niet, hè? U luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag. Nee, maar ja, kijk, we hadden het even over het Cernobiel. Dat is zo'n grafietreactor. Dus je haalt er, dus die staven die erin zitten, die, die grafietstaven... die zitten naast die, die splijtstaven. Dat, zijn, dat is een moderator die remmen die uh, neutronen, wegschietende neutronen af... zodat ze kunnen splijten, anders gaan ze te snel. En bij het hebben ze gewoon te veel van die staven erin gedouwd... waardoor de hele reactie uh, uit de hand liep. Ja, ja, ja. Uh, en ja, daarmee liep de druk op en toen explodeerde het reactorvat. Ja, zeker. Nou ja, want... dan kan je de rest van niet meer afvoeren. En dan is de, de kern is dus gedeeltelijk uh, gesmolten. Ja, want in, in, door de, door de... In, in vele shows geleden hadden wij eens een derde gast aan tafel. Uh, dat is een nucleaire wetenschapper, engineer. En die heeft ons toen uitgelegd oh, ja. dat uh, zo'n kernreactor eigenlijk op een uh, zijde draadje balanceert je op een heel langzaam ontploffende kernbom. En dat is altijd on the edge. Die lui zijn altijd echt om ja. de edge van het misgaan ja. bezig. Ja, dat, dat, die bekende ruimtes met overal, die, die, overal van die wijzerplaten die je ziet en kloppen en uh, moet maar netjes te houden. En, dat is dus daarom, en daarom is dus zo'n thoriumreactor zo, thorium zo uh, ideaal. Als het werkt, werkt het. En je hebt er eigenlijk, uh, je, je kan het met z'n tweeën runnen, zo'n ding volgens mij. Dat is, dat is een, beetje, een beetje overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je hebt niet de, dat, dat hele veiligheidsnet met, met dat balanceren heb je nodig. Het nee. werkt gewoon. En wordt het te warm, dan is het flop. En, en dan, uh, dan, uh, ja, dan koelt hij gewoon af. Oké. Okay. Nou, ga uh, zo gauw er eentje op uh, bol.com of Alibaba beschikbaar is... dan uh, <lacht> gaan we er een bestellen. Maar, ja. maar het zal nog wel even duren. Ja, ga... <lacht> ik ben ook bang dat het nog even gaat duren, inderdaad. Maar uh, het is wel een belofte voor de toekomst, absoluut. All right. Dan tijd om iemand onder het stof vandaan te halen. Vergeet de wetenschappers, we zitten ze in het licht. En op wie laten wij ons lichtje schijnen deze week? Mario ja. Justus van Liebig, ja. Die naam zegt maar wel iets. Ja. Maar... ja, nou, weinig mensen zullen hem kennen. Het was gewoon een, uh, uh, het was een wetenschapper. Hij is niet alleen bezig geweest met, met die uh, waar we het nu over hebben: met, met dat kunstmest wat hij heeft uitgevonden. Want daar, daar zullen de meeste mensen Kennen en dat, dat is dus echt aardverschuiving geweest. Want uh, je kan natuurlijk met kunstmest, kan je gewoon ontzettend veel meer gewassen telen dan zonder kunstmest. Sterker nog, zonder kunstmest zouden we niet voldoende voedsel kunnen produceren voor het aantal inwoners wat de, de aarde nu telt. We moeten dus zelfs met kunstmesten. Maar wie was Justus van, van Libisch? Nou ja, het is natuurlijk een, een iemand, een, een Duitser, een chemicus, scheikundige eh, en uitvinder. Want dat weten niet veel mensen. Maar bijvoorbeeld hij heeft ook chloroform ontdekt. Eh, en chloraal. Nou, chloraal zullen mensen niet altijd... Veel, veel, niet veel mensen zullen weten wat chloraal is, maar dat is een, een chemische stof die je heel makkelijk kan ombouwen tot DDT. een van de eerste uh, pesticiden zou je kunnen zeggen. Hey, een uh, ander vraagje ja, voordat je verder gaat. Heb jij toevallig je VPN nog aanstaan of zo? Want ik heb wel vrij nou, veel uh, daar kleine je wat. hiccupjes. Oh wacht, even. klik ik nu eventjes. Bom. En ik heb geen VPN meer aan. Oh, dat ga, hou, dat, ja, dat ga ik gelijk even opschrijven, want dat vergeet ik nog wel eens. Ja, ik denk er ook niet altijd aan, maar uh, het gaat best goed eigenlijk. Maar ik merk toch af en toe kleine, een paar lettertjes weg. Pingelpongeltjes. Maar goed, uh, ik ben weer een Maar, ja, aan het maar ja, goed. Uh, Justus van Liebig. Dus, dus, ja, dus hij was ook een uitvinder. Uh, hij heeft ook de, de bekende koeler gemaakt. Je zou zeggen koeler natuurlijk. Ik heb er zelf ook een. Dat is wat ze noemen een terugvloeikoeler. Dat is een heel handig apparaat. Dat is eigenlijk een glazen buis. Meestal in de vorm van een spiraal. Waar je dus als je iets aan het koken bent, laat je daar de damp doorheen gaan. En om die buis zit een tweede buis, waar je water doorheen laat stromen. Zodat de damp condenseert en terugvloeit in het bolletje waar je iets aan het koken bent, dus de stank is dan tik minder. Okay. Ik heb jaren met zo'n ding gewerkt, maar ik heb nu een zuurkast, dus nu is het meer de, de omgeving die last heeft en ik niet meer. Maar goed. Uh, maar dat dat dat is, dus het was ook een, een redelijke, uh, hoe zeg je dat? Een redelijke uitvinder was het ook. Maar wat vond hij? Uh, hij deed onderzoek naar uh, uh, onderzoek naar onder andere chemie in planten. En hij kwam erachter uh, uh, dat, uh, dat er best wel veel mineralen en chemicaliën bij betrokken waren. Van hem is ook de wet van Libisch. En de wet van Libisch is een ander woord voor de wet van het minimum. En dat komt neer op het, uh, op het volgende. De opbrengst van een gewas is volgens de wet van het minimum. Dat wil zeggen dat de opbrengst wordt bepaald door de voedingsstof... die relatief het minste aanwezig is. Oh ja, dus dat, dat is limiterend, dat is de beperkende factor. Toen is hij gaan uitzoeken van wat, wat is dan de meest ideale verhouding van stoffen... om een plant maximaal te laten groeien. Eh, want een plant dat is organische chemie. Eh, en dat zijn voornamelijk zouten en mineralen. En eh, zo is hij aan het experimenteren geslagen. En uiteindelijk heeft hij toen zo de, de maximale groeisnelheid eh, bepaald... Uh, en was dat dus daarmee uh, eigenlijk de eerste kunstmes die hij had uitge uitgevonden. Mm. Uh, en daarmee is die dus, heeft hij dus enorm veel betekend voor de mensheid. Want we zijn nu met veel te veel mensen op aarde, want we kunnen blijven eten. Nou, dat, uh, dat vraagt om een klein uh, fanfare. Uh, maar ik moet je wel vertellen, als je hier dus in België Liebig intypt... dan kan, kom je op een uh, verzameling soepen terecht en zo. Want dat is hier een heel bekend merk... Van, zoals honig en zo, maar heb je Liebig, eh, okay. tomaat en pompoen en weet ik veel wat allemaal. Oké, okay. dus... <laughs> nou dat zou zomaar kunnen dat hij er wat mee van doen heeft. Want je hebt ook in 1865 heeft hij het bedrijf Liebig vleesextracten opgericht. Uh, uh, uh, en dat is, een, dat is een vleesextract voor bouillon. Dus, en uh, dat werd geproduceerd als alternatief, in, in het begin als het alternatief voor het gebruik van vers vlees. Dus wie weet, uh, is, is dat inderdaad ook die Liebig? Dat zou zo maar kunnen. Ja, zeker weten. Het is, uh, het is hier, uh, als, je, als je soep roept, dat is net zoals bij jullie honig. Het is hier Liebig. Dus ja, misschien. Ja. Uh, ja. Wie weet. Nou, nou ja, zo... Liebig, Liebig vleesextracten. Dus zo zie je maar weer dat, dat zo'n man eigenlijk toch wel, uh, zonder dat hij ergen heeft, enorm veel heeft betekend eigenlijk. Oké. Okay. Uh, sorry, ik heb de heken ineens. Uh, Justus van Liebig dus, beste mensen. De uitvinder van de Liebig-koeler. En de, van alles wat met uh, chemie en zo te maken heeft. En vooral een kunstmest. En dankzij hem hebben we genoeg te eten om al die miljarden mensen te voeden. En, en al die miljarden die er nog bij gaan komen enzovoort. Hè? Dus... Uh, ja, ja hey, uh, we, we, we, we vliegen er aardig rap doorheen, mag ik wel zeggen. Dus uh, we kunnen een oversteek ja. maken naar het volgende. Ja. Organisme van de Week. Onze medebewoners ja. op aarde. Ja, en nu hebben we weer een hele ja. mooie gevonden. De, de naam lijkt een beetje op... Ja, ik wist toevallig van chocolade. Dat kwam uit Zuid-Amerika. Dat is door de Spanjaarden toen uh, hierheen gebracht. En dat was xocolatl. <laughs> dat was ook met een x. Okay. En en, uh, ja. en dat is dan hier choco. Maar jij ja, hebt een axolotl. <laughs> dus dat, dat moet je in deze Ja, de axolotl. <laughs> Hoe zit dat met dat bij? Ja, nou, het is een beetje een... Nou, het is een beetje een vreemde salamander. Hij zit, uh, het is een, uh, als je hem op plaatjes ziet, zie je meestal een witte salamander... maar dat is de spe, versie. In de natuur is hij gewoon bruin, donker. En hij heeft een vrij grote uh, uh, kieven die, uh, die behoorlijk uitsteken... En dat komt eigenlijk, hij komt eigenlijk maar voor in, in, in één plekje in Mexico, vandaar ook de naam. Dus al die lottels, die komen allemaal uit Mexico, uit het Coche, oh, Cocho, nee, Xochimilco Meer. meer. Oh, ik dat goed? Ja. Daar komt hij voor. En er, nergens anders. Dus het is wat ze dan mooi noemen, eh, wat ze noemen in de biologie, het is een endemische soort. Okay. Je hebt de ubiquisten, dat zijn dieren die overal voorkomen. Denk maar aan vliegen, komen overal voor, dat zijn ubiquisten. En de axolotl is streng endemisch. Alleen maar daar en nergens anders. Bergmeren. En hij leeft uh, uh, in grotten en in diepe meren... waar je buitengewoon weinig zuurstof hebt. Mm. Dus hij heeft veel baat bij die enorme kieven die uitsteken. Uh, het is zo'n dus beetje de meest onderzochte uh, salamander ter wereld. Want hij is lekker groot. En... Uh, hij uh, heeft het vermogen t, uh, tot regeneratie. Hij, de meeste, hij heeft, sterker nog, hij heeft de, de meeste, het meeste vermogen tot regeneratie van alle dieren. Oeh. Je kan dat beestje... Uh, je kan, uh, hoe zeg je dat? Je kan er een been afsnijden, een poot afsnijden. Dan uh, is, maakt dat verder niks uit. Dan, uh, dan laat hij er weer hmm. eentje groeien. Maar beschadigde nieren vervangt hij. Hij vervangt zijn eigen zenuwen. Hij kan zijn hersenen herstellen. Sterker nog, als je... Beschadigde organen van andere axolottels implanteerd in dat beest, worden die ook gerepareerd. <lacht> dus, je be, dus, je be, dus je begrijpt in medische laboratoria doen ze daar buiten gewoon veel onderzoek naar, want dat is natuurlijk heel erg prettig. Ja, dat is een dikke wauw. Dus. Al, ja, zeker. Dus, uh, dus dat, dat vermogen tot uh, regeneratie, dat is natuurlijk bijzonder aangenaam. Als wij daar wat meer mee zouden kunnen. Dan, dan uh, we, we, Ze proberen het al een beetje natuurlijk. Regeneratie van cellen, weefsels en organen. Dat doen ze met uh, gentherapie en stamcel, te, stamceltherapie en weefselkweek. Stamceltransplantatie. Maar niet zoals de axolotl. Dus Het is dus een, ongelofelijk, uh, een beest wat een ongelooflijke manier heeft gevonden een hele bijzondere manier heeft gevonden om eigenlijk al zijn weefsel te vervangen. Oké. Okay. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal, die vind ik minstens zo leuk... het doet aan neotenie. En wat houdt dat in? Dat zijn volwassen dieren die de eigenschappen van onvolwassen dieren behouden. Dus die axolotl is eigenlijk een larve die niet volwassen wordt. Want salamanders hebben in hun larvenstadium ook uitwendige kieven... Maar dan op een gegeven moment worden ze volwassen. Dan verliezen ze hun kieven. En zijn het de salamanders die we allemaal kennen. Hmm. Maar neotenie wil zeggen, neotenie wil zeggen dat, die, dat het onvolwassen dieren blijven. Die dan wel het vermogen tot uh, voortplanten hebben. Maar uh, gewoon uh, zeg maar, uh, nog steeds onvolwassen zijn. En dat zie je wel bij uh, meer organismen. Uh, want uh, evolutionair gezien kost het best wel veel om een organisme om te bouwen... van de onvolwassen naar de volwassen vorm. En uh, dat, uh, dat zien wij ook in de natuur. Kijk eens, bij, uh, ga eens, kijk eens naar hondenrassen. Al die chihuahuas en Yorkshire terriers en mopshonden. Zijn, oog, uh, zijn precies hetzelfde. Dat zijn ook neotenie soorten. Want ze hebben grotere ogen, hoogte, grotere hoofden, kleinere poten. Eigenlijk zijn het puppies die neoteen zijn... Oké, okay. die blijven puppy uh, als En je ziet, als het ware, in de volwassen vorm. En uh, dat is aantrekkelijk voor de mens, dus die zijn zo doorgefokt. Want ja, ze zijn schattig en uh, dat is een kinderlijke eigenschap... en dat maakt dieren schattig voor mensen. Mm. Uh, uh, neem nou bijvoorbeeld, kijk verder in de natuur. Uh, neem een, een struisvogel. Een struisvogel is een kuiken van 60 kilo... Ja, zo krijg je, je? Dat, dat is echt zo. Ja, maar zo is het dus. Het is een neoteen dier ook. Mensen staan daar alleen niet bij stil. Dus, dus, dat, ja. en, maar bijvoorbeeld mensen, wij zijn elk deels neoteen. Waarom? Kijk, eh, als je kijkt naar eh, mensen die hebben een vlak gezicht... grote hersenen, weinig lichaamsbeharing... kleine neus, kleine kaken... tolerantie voor melkproducten tot in de volwassenheid... Dat, uh, uh, en ook uh, psychologisch zijn we neoteen. Wij, uh, wij blijven nieuwsgierig en speels. Terwijl je dat eigenlijk in de natuur alleen maar ziet. Bij de puppies en, en de, de jongen en de welpen en noem het maar op. Uh, een, een, vol, een volwassen leven spelen niet meer met elkaar. Maar wij doen dat nog wel. Wij hebben, de, wij hebben voetbal, we hebben, noem het maar op. Mm -hmm. Dus wij zijn uh, ook deels neoteen. En die eigenschap, daar hoor je niet zoveel over. Maar ja... Uh, uh, dat is waarom wij meisjes aantrekkelijk vinden, neotenie. Mannen vallen op vrouwen met een babyface, grote ogen, kleine neus enzovoorts. Mm. Dus, dus dat neotenie, dat is de, die neotenie, dat is ook iets om, een beetje, uh, aan het, uh, om het, dat een beetje te ventileren... dat dat ook heel bijzonder is in de biologie. Okay. Het is dus voor soms gunstiger om, om simpel, simpelweg niet volwassen te worden. Zoals bij ons. En dan vooral bij die... Axolotl. Oké. Okay. En, en ik kan ook nog vertellen. Hoe, hoe dat, ik kan dat nog even, even vertellen. Hoe dat nou gebeurt. Normaal normaal, produceer je, normaal produceren dieren TSH. Dat staat voor Thyroid stimulating hormone, oftewel schildklier stimulerend hormoon. Ah, ja. en, dat, dat, en dat zorgt voor de productie van thyroxine. En dat zet maar de, de, de ombouw op gang tot, de volwassen, tot het volwassen stadium. Je kan dus een axolotl, als je ook zo'n volwassen axolotl inspuit met die tiroxine, dan verliest hij zijn kieven en dan wordt hij een grote bruine salamander. Een gewone standaard salamander. Maar je verder niks aan hebt. En hij ook niet, want uh, hij, uh, hij, stond, hij kan zich ook niet meer voortplanten dan. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus, dus dat, is, uh, dat geeft aan dat het inderdaad gewoon een hormonale kwestie is. Oké, okay. de hormonen wat die allemaal met zich meebrengen en doen. Hé, hey, ja, oké, okay, buitengewoon interessant. Hè? Dus blijkt het leven op aarde toch heel wat interessanter... dan een ijsbeer hier en een dolfijn daar en zo. Hè? Is, ja, die, die mechanismen die daar, on, ten onder, daar onder liggen... die zijn ontzettend boeiend om, dat, om je daar een beetje in te verdiepen. Het is erg leuk en erg interessant eigenlijk allemaal. Dus, dus vandaar het verhaal over de neotenie... All right, dan weten we dan ook weer. De neotonie, gecombineerd met uh, alles over de axolotl... en uh, ja natuurlijk in de show notes bij deze en elke aflevering... een uitgebreide list met links... waar je dan nog uh, jezelf een beetje kan verdiepen... en uh, <coughs> meer kennis opdoen dan wij hier zo even snel kunnen doen. Maar uh, al, alweer mooi uitgezocht, Mario. Hé, hey, um, wat je ook hebt uitgezocht... is dat je toch wel kan besparen op belastingen en zo... En als je je kinderen wat beter wil helpen... Door, door je dood een beetje uit te stellen. En dat is eigenlijk... Nou ja... Ja, en dat is geen prikaat, zeker nu, Nee, in deze coronatijden kan dat een waardevolle tip zijn... Ja, alleen uh, dan weet ik niet hoe lang je tegen zo'n virus uit kan houden... als je aan de beademing ligt op je buik in zo'n ziekenhuis. Ik moet er niet aan denken. En dan nog te denken van... goh, ik moet dit nog een week volhouden... want dan krijgen mijn kinderen een paar duizend euro meer of zo... Maar, um, uh, ja, ja, ja. Het is dus inderdaad een heel interessant fenomeen. en uh, In ons segmentje over de Ig Nobel Awards. Uh, dat, is, uh, dat zijn Nobelprijzen voor onderzoek. Echt wetenschappelijk onderzoek weliswaar. Maar waar je van in eerste instantie een beetje moet glimlachen. En wat is nut daar nou van? Maar in tweede instantie is het toch niet zo heel erg uh, van, de, uh, van de, weet ik veel, gegrepen. Uh, dus deze keer hebben we een uh, paar... Uh, ja, je hebt een verhaal over een paar wetenschappers... die uh, dus dieper in dit fenomeen van gecontroleerde dood zijn gegaan. En uh, die hebben toch wel een aantal interessante ontdekkingen gedaan. Dus uh, we gaan eens luisteren naar jouw bijdrage over de Ik-Nobels ja. en alles wat met belastingen te maken heeft. De ik Nobelprijs. Nobelprijs voor de Economie van het jaar 2001 is toegekend aan Joel Slamrod van de Business School van de Universiteit van Michigan... en Wojciech Koptjoek van de Universiteit van British Columbia... voor hun conclusie dat mensen een manier vinden om hun dood uit te stellen... als ze daardoor in aanmerking komen voor lagere successierechten. Dankzij intensief deskundig speurwerk vonden Joel Slamrod en Wojciech Koptjoek het bewijs... dat mensen vrijwel alles voor geld doen, zelfs voor sterven. Economen geloven graag dat mensen rationele beslissingen nemen... en al hun acties baseren op weloverwogen gedachten... waarbij hun eigen belang voorop staat. In hun achterhoofd hebben ze daar echter hun vraagtekens bij. Joel Slamrod had heel wat vraagtekens en hij stelde een simpele vraag... die slechts weinig economen durfden te stellen kan de timing van sterven in zekere mate een rationele beslissing zijn. Economen gaan ervan uit dat de timing van belangrijke gebeurtenissen... zoals bevallen of trouwen, op die manier kan worden beïnvloed. Waarom sterven dan niet? Als docent bedrijfseconomie en openbaar beleid... en als directeur van de faculteit van de Universiteit van Michigan... die onderzoek verricht naar het belastingbeleid... wist Slemrod hoe hij naar het antwoord op die vraag moest zoeken... Samen met zijn eerste klas promovendus Wojciech Koptjoek... ploos hij rond een eeuw aan belastinggegevens uit. Andere economen hadden zich verdiept in de iets minder existentiële vragen... of mensen hun huwelijksdatum dusdanig plannen... dat ze baat hebben bij de belastingwetten... of dat ze de conceptie en geboorte van hun kinderen plannen... om zoveel mogelijk belastingvoordeel te hebben. Als dat voor geboortes geldt, zo vroegen Slemrod en Koptjoek zich af... waarom dan niet voor sterfgevallen? Het idee van het timen van de dood was al onderzocht... tenminste enigszins door artsen. Medische bibliotheken staan vol met rapporten... waarin wordt geanalyseerd wanneer en hoe mensen het levenstoneel verlaten. In het rapport Postponement of Death until Symbolically Meaningful Occasions... oftewel uitstellen van de dood tot symbolisch belangrijke gebeurtenissen... dat in de 1990 in het Journal of the American Medical Association werd gepubliceerd wordt beweerd dat het sterftecijfer daalt voor een symbolisch belangrijke gebeurtenis... zoals een belangrijke religieuze feestdag en vlak daarna weer stijgt. In veel landen wordt belasting geïnd van mensen die substantiële bezittingen erven. In Nederland kennen we deze belasting onder de naam successierecht. Waarover precies belasting moet worden betaald en hoe hoog het percentage is... verschilt van land tot land, in sommige gevallen zelfs van plaats tot plaats... en in veel gevallen van jaar tot jaar. In de Verenigde Staten, waar Slemrod en Koptzoek wonen en werken... werd de eerste belastingmaatregel van enig belang op dit terrein ingesteld in 1916. Onder druk van verschillende politieke richtingen... ging het percentage herhaaldelijk met sprongen op en neer. Slemrod en Koptzoek keken naar wat er gebeurde op acht momenten... waarop de successierechten duidelijk hoger werden... Dat was tweemaal in 1917 en eenmaal in 1924, 32, 34, 35, 40 en 41. En op vijf momenten waarop ze daalden. In 1919, 26, 42, 83 en 84. De analyse was ingewikkeld, maar leidde uiteindelijk tot een eenvoudige conclusie. Er is overvloedig bewijs dat sommige mensen uit wilskracht blijven leven... om een belangrijke gebeurtenis nog mee te maken... Bewijs op basis van successierecht aangiftes suggereert dat sommige mensen zich ertoe dwingen wat langer te blijven leven als dat hun erfgenamen zal verrijken. Slamrod en Kopczuk zijn bescheiden over hun werk. Om er zeker van te zijn, zo zeggen ze, is het bewijs niet overweldigend. Ze noemen ook de mogelijkheid dat familieleden in sommige gevallen opzettelijk een onjuiste overlijdensdatum opgeven. Voor hun werk ontvingen Joel Slemrod en Wojciech Kopczuk in 2001 de Ig Nobelprijs voor de economie. Joel Slemrod kwam op eigen kosten naar de Ig Nobelprijs uitreiking. Bij het in ontvangst nemen van de prijs zei hij... Wij hadden er geen besef van dat, terwijl wij bezig waren met dit onderzoek... Het Amerikaanse congres in zijn wijsheid zou besluiten... de Amerikaanse successiewet voor het jaar 2010... en alleen voor het jaar 2010 af te schaffen. En daardoor feitelijk het beste natuurlijke experiment heeft gecreëerd... voor een hypothese ooit. Ik geloof dat Benjamin Franklin ooit heeft gezegd... dat er maar twee dingen zeker zijn in het leven. De dood en de belasting. Nou, in 2010 wordt dat de dood of de belasting. Ja, dat is uh, oh, toch wel weer een uh, hele boeiende manier om uh, naar de dood en het leven te kijken. Wel heel apart vind ik eigenlijk hoor. Dat je dus inderdaad door gewoon te willen uh, kan blijven leven als ja. het ware. Nou ja, je kan het een beetje uitstellen. Hè? Dat blijkt wel eigenlijk met veel pijn en moeite. Ja, wanneer geef je op, hè? dat is het een beetje. En in, in hoeverre kan je dat, uh, ja... Het is niet leuk, maar het bestaat. Het bestaat. Hé, hey, wat ook niet leuk is en uh, wat ook bestaat, dat is uh, onze greep in, uh, in, in, in onze, ja, de ongrijpbare mens. Uh, ik ben nu even kijken. Ja. Het dingeltje wil maar. Uh, wacht even. Oh, oh, dat is de verkeerde. Ik ga, ik ga heel even snel kijken hoor, of dat ik dat nog kan. Dan knip ik dat er wel uit of niet of wat dan ook. Maar ja, zo wordt live uh, radio gemaakt als het ware. Hè. Even kijken hoor. Die moet hier toch bij zitten toch? Ah ja, daar is hij al. De ongrijpbare mens, een blik in het brein. Uh, ja, de ongrijpbare mensendeel waar we dus gaan uh, spreken over wat er zich in het brein allemaal afspeelt. Waar je nou niet direct een, echt een ja. tastbaar iets van kan doen. En je hebt er twee uitgezocht. Laten we eerst de eerste maar pakken. Anthrophobie. Waar hebben we het over? Ja, dat zijn mensen die uh, gruwelen van bloemen. <lacht> dus dan moet je niet met een bos, bos bloemen moet je aankomen. Dat, dat, dat heeft geen zin. En ergens begrijp ik dat ook wel, want vanuit botanisch oogpunt, wat, wat is een bosbloemen? Dat is eigenlijk de botanist zal zien een, een bosje langzaam stervende plantaardige geslachtsorganen, want dat is het. Oké. Okay. Uh, <laughs> maar ja, het, het, het, het heeft een esthetische waarde natuurlijk, maar botanisch zitten er ook neem maar een roos. Dat is een botanisch gedrocht. Want uh, haal zo'n roos eens uh, voor je in de geest. Zie je hem voor je? Hoe moet een bijtje in staan bij het stampertje en de meeldraden komen? Gaat, dat kan hij vergeten. Dus dat betekent: hij kan zich niet voortplanten. Dus die kunnen hij alleen maar nog maar stekken, de, de, de, de, de, roze, de, de gecultiveerde rozen die we hebben. Dus uh, mooie bloem, maar botanisch gedrocht. Als wij er niet meer zijn, dan sterft ook uh, die gecultiveerde roos uit. Hmm. Dus in die zin begrijp ik het een beetje. Maar het is wel een hele vreemde fobie natuurlijk, antrofobie. Oké. Okay. Dus ja, wat... Uh, waar... Ik dus ben, dat wordt dan ben... toch een doos chocolaatjes in plaats van een bosbloem of zo? Ja, alleen dan moet je dus eigenlijk nu van tevoren mensen daarover gaan peilen. Of zo van, uh, wat gebeurt er als er iemand met een bloemetje bij je langskomt? Uh, heb je dan een bepaalde Ach, nee, reactie ja. of zo? Want ja, je moet natuurlijk <lacht> nee, niet verraden dat je met een bloemetje af wil komen. Want anders dan uh, is de verrassing eraf. Nee dan, hè? Uh. Nee, nee. <lacht> maar, maar je kan dus ja, inderdaad... Het is... maar ja, zeg het, maar. het is exotisch, absoluut. Ja. Nee, Het is inderdaad heel exotisch. Het komt ook heel weinig voor volgens mij. Maar goed, oh, okay. het, het is een aandoening. Het, het staat allemaal in het DSM. De Diagnostic Standard Manual. Dat dikke telefoonboek met al die honderden zakken, waar, waar, je, waar, je, nou ja, waar wij gelukkig dan op een kleinigheid hier en daar geen echt last van hebben of zo. Uh, uh, ja de volgende dat is dus Hexacozioi, Hexaconta, hexafobie <coughs> zo heet dat ja. en, uh, en <laughs> dat is wel een heel bijzonder al is het alleen maar om die uh, ik heb uh, misschien ook al angst voor lange woorden hè? daar hebben we het vorige keer over gehad <laughs> Oh, dan weet ik wat jij hebt. Ja. Ja. Maar wat, okay. wat, wat, welk probleem heeft iemand met hexakosioi, hexakonta, hexafobie? Hexafobie. Dat is de angst voor het getal 666. Dat is Het oud-Griekse woord is inderdaad 666. Ja, dat is het getal van het beest wordt dat genoemd. En dan kom je al in de Reliehoek. Dat is de Antichrist. Uh, en dat staat ook ergens in, in, in de openbaringen in het Nieuwe Testament. En ja, het, het, het, is, uh, eigenlijk, het is niet een, een fobie in de zin van dat, dat het je leven ontwricht of zo. Maar het is eigenlijk, je moet het meer zien in een, in een extreme vorm van uh, bijgeloof, zou ik willen zeggen. Ah, oké. Okay. Uh, dus ja, uh, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt mensen die daar uh, behoorlijk mee bezig zijn. Het zijn mensen die dus inderdaad ook behoorlijk uh, bijgelovig zijn. Oh ja. En je hebt ook uh, afgeleide ziektes daarvan. Je hebt uh, Triska dk k En dat houdt weer in de weerzin tegen het getal 13. <laughs> dus je hebt ook echt mensen die, die uh, hun, hu hun huisnummer veranderen. Oh ja. Er zijn gebouwen in de US en in Canada zonder de 13e verdieping. Ja, dat is standaard. In Amerika in... Er is er geen 13e verdieping. Dat is 12 en nee. 14. Want niemand zou ja, iets dat, ja. huren op de dertiende. Dat werd mij zo uitgelegd. Van niemand zou iets huren op de dertiende verdieping. Dus. <laughs> Nee, nee. Dus, dus, en zo gaat dat. en je hebt de, dat, dat is dus inderdaad die triscaidecafobie. En je hebt daar ook weer een afgeleide van. Dat is de parakevidecatriafobie. En dat is weer de angst voor vrijdag de dertiende. Oké. Okay. Dat is weer een andere. En daar zijn ook weer hele beroemde uh, uh, mensen die daaraan hebben geleden. Uh, die er ook echt bang voor, voor waren. Dus... Uh, ja, waar dat van is gekomen. Sommigen, het gaat terug. Het is een dag waarbij Romeinen hun doodsvonnis te Dat eh, ook dat, dat hebben ze ook in Engeland gedaan. Dat moest altijd op een vrijdag. En ja, eh, 13, dat is de negatieve klank in de christelijke wereld. Die mogelijk, die mogelijk te maken heeft met het laatste avondmaal van Christus. Waar ze met z'n 13, 13 aan zaten. En zo. Ah, ja. Dus ja, wat, het, het is allemaal bijgeloof eigenlijk. Mm. Ja, wat moet je ermee? Ja, grappig is dat ook bijgeloven is toch wel een heel sterk onderdeel van de menselijke conditie. Hè? Want het komt zoveel voor en dat grenst ook misschien soms aan een soort van autisme. Dat, hè, dus een bepaalde, want als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar Rafael Nadal, hè, die, uh, die tennisspeler... Dat is voor elke ja. keer dat hij de bal even aan zijn neus, even aan zijn oor, even aan zijn andere oren. Dat is al nu, ik heb dat denk ik al duizend keer gezien. Altijd diezelfde beweging. is dat dan bijgeloof ja. of is dat uh, een, een soort autistische reactie of zo? Ik denk dat dat een beetje vlak bij elkaar in de buurt zit. Nou ja, kijk, die, die dwang, dwangmatige handelingen, dat is vaak gewoon manierisme. Dus dat is een manier om. Uh... Uh, ik, ik denk niet dat dat te maken heeft met het afdwingen van geluk. Maar wel... Uh uh, mensen die het podium opkomen, je hebt dat bekende toi toi toi en het konijnenpootje. Ja. En uh, altijd die sokken aan als je het podium opgaat. En altijd die uh, mensen die willen, dan klaarblijkelijk toch een soort, uh, uh, een, een soort van een konijnenpoot. Die hun, uh, dat, dat, dat is ook wat een amulet doet. Als je in, mm -hmm. in Azië komt, kan je overal amuletten kopen. En dat, dat, uh, als je daar maar in gelooft, is het, ik denk dat het een soort placebo werking is. Dan heb je, heb je het gevoel dat je. Uh, een klein beetje extra geholpen wordt, uh, mentaal. Ik vermoed dat het zoiets is. Oké. Okay. En dat, dat, dat zal dan ook vermoedelijk de bron zijn van inderdaad dat bijgeloof. Uh, mensen zijn natuurlijk ook uh, goedgelovig. En uh, niet iedereen wil altijd over alles nadenken. Dus is het uh, fijn om gewoon uh, te vertrouwen op uh, dingen die vaak niet altijd even rationeel zijn. Zoals bijgeloof en ook religie. Ja, precies. Het zijn allebei een soort van mechanismes om. Om ons bestaan te verklaren op een hogere manier of zo. Hè? Dus, uh... Zoiets, ja, zo is. Ja. En, en kapstok. Ik denk dat het ook een evolu Nou, ik denk dat het ook een evolutionair mechanisme is. Je hebt een hele beroemde evolutiebioloog, dat is Daniel Dennett. En die heeft gezegd: ook, die heeft ook gezegd dat religie ontstaan is zo'n 12.000 jaar geleden. Uh, uh, toen, toen de, de mens zeg maar, van de jager-verzamelaar overstapte naar landbouwer, dorpeling. En uh, de religie werd uitgevonden om uh, uh, samenwerkingsverbanden groter dan de eigen stam mogelijk te maken. Ja, ja. En, en ook meteen werd dat aangegrepen door bepaalde figuren. die daar toch wel brood in zagen. om op die manier wat controle uit te oefenen over de samenleving. Want ja. Het is, ja. het is vaak niet uh, onze lieve heer wat het probleem is... maar meer zijn grondpersoneel, wordt er dan gezegd. Nou, zo is het. Want je, dan krijg je inderdaad met, met de komst van... met die overgang van jager-verzamelaar naar uh, dorpeling, uh, boer... dan krijg je voor het eerst mensen die bezit hebben. Want uh -huh. daarvoor had je gewoon je speer en uh, deelde je alles. Dus, die, en, en met het samenleven, op elkaar zitten, kreeg je ook... Uh, Dingen als tandbederf. Want de, de, men, men wist op enig moment hoe men voedsel kon bereiden. Dus echt uh, rauw vleeskluiven, dat hoefde niet meer. En, en zo zijn ook de, de virussen ontstaan. En de, uh, dat heeft allemaal te maken met het uh, feit dat we dus zo uh, op elkaar zijn gaan leven. Alright. Dus alles hangt met elkaar. Uh, ja... ja. Een melancholisch deuntje op de achtergrond. Ah, dat uh, dat brengt ons langzaam naar het einde van deze 57 e aflevering. En. Ah ja, hij speelt mee, beste mensen. Dit is een live uh, mini concert oh, voor dat? u. Ja, ik hoorde ineens toch. Oh, ik ja, nou, ja. zal die bedoelen. <laughs> oh, het mag hoor, <laughs> aangenaam. Uh. Lieve mensen, je luistert naar de Praattafel op woensdag. En met een hoge dosis wow. staat voor wetenschap op woensdag. Hey, die pianist moet wel door blijven gaan. Hè? Zo zijn we niet getrouwd. En uh, ja, Wat ik wil zeggen is dat je ons kan vinden op uh, praattafel.be. Daar vind je bij elke aflevering alle links waar we het over gehad hebben. Dan kun je jezelf nog eens wat verdiepen in de onderwerpen. Uiteraard zijn we te vinden op, space, op uh, Facebook. <laughs> Facebook. Dat is een goede naam voor een. Uh, super, dat een geweldige naam voor een podcast. Spacebook. ja. Oké, okay. nou, dan beginnen we volgende week al. Uh, op Spotify, nee. op Facebook zijn we te vinden, Apple, Android Podcasts, op uh, Stitcher en TuneIn. Uh, nou ja, eigenlijk overal, want het kan nooit genoeg zijn. Uh, ja, je kan ons altijd bestoken met vragen of opmerkingen. Ik heb er vorige week wel eentje gehad, maar die ben ik even kwijt. Dat zal ik wel bewaren tot volgende week dan. Um, ja, okay. dus, dus inderdaad, uh, laat ons weten wat je ervan denkt. En uh, vooral als je dit leuk vindt en je kent mensen om je heen die dat ook wel konden waarderen, dan ja, we hebben we niks liever dan een beetje evangelisatie hè, zonder religie. Maar dan voor deze podcast, hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk. En hoe fijn we dat vinden. Uh, ik zou zeggen, namens mij in, uh, hier in Bergen. In het Belgische uh, downgelokte. Ja, wat ook zo heel grappig is, dat eerst in Nederland waren alle winkels open en dan gingen alle Belgen daarheen. En nu zijn hier de winkels open en dan staat de parkeergarage vol met Hollanders. Ja, ja zo gaat het helemaal. Want de grenzen mogen niet meer dicht en zo, allemaal van die flauwekul. Uh, in elk geval, we hebben het gehad over uh, heel wat interessante angsten, antrofobie en hexacosio-ihexaconta-hexafobie. Ik vind dat zo leuk als ik zo'n woord in één keer uit kan spuren. Uh, de techniek van de week hebben we geleerd, uh, ging over de thoriumreactor. Een, een, een heel fijn alternatief voor uh, de nucleaire rotzooi die we allemaal aan het maken zijn. Zeker. Uh, vergeten wetenschapper. Uh, we gaan eens kijken wat hij met de soep te maken heeft. Justus van Liebig. En dan het uh, beest van de week, de Axel Lottel. En ik heb daar net wat foto's van bekeken. Dat is wel een schatje. Dat is inderdaad een, een leuk beestje om, uh, om in je aquarium te zetten. Of terrarium of wat dan ook. Uh, een hoog aaibaarheidschalte zeggen ze dan. Lollig diertje. Zeker weten. Hey, in elk geval, wat mij betreft, een hele gezonde week. En ik hoop ook een heel gezond nieuwjaar. De rest komt vanzelf wel, als je maar gezond blijft. Want dat is tegenwoordig eigenlijk alles. En uh, ik zou zeggen, maak er een nuttige week van. En ik hoop u dan over een week weer te zien. Namens mij is het dan in elk geval de hartelijke groeten. En namens mij uit Rotterdam, Mario, Mario Regret. Uh, hopelijk tot volgende week. Oké, okay. en jij ook veilig daar buiten met je mondkapje? Zeker, ga ik doen. Ja, oh, we kunnen wel een kleine plug doen nog... want wij hebben onze mondkapjes van Let's let'ssticktogether.be. Dat is een uh, organisatie die zich inzet voor armoedebestrijding... en elke 10 euro aan mondmaskers die je daar aankoopt. En hier noemen ze dat een mondmasker. Jullie moesten er weer een mondkapje van maken... Maar elke 10 euro uh, helpt één gezin in armoede met een uitgebreid voedselpakket. Dus je koopt niet alleen je eigen veiligheid... maar je doet ook nog iets goeds voor de andere mensen. Hè? Laten we daar eens een thema van maken dit jaar. Hè? Ja, vind ik ook. Dat vind ik ook. Absoluut. Gewoon doen. All right. Let's stick together.be. En uh, nou ja, namens ons allebei, zou ik zeggen, nog een fijne tijd. En fijn dat je geluisterd hebt. En tot de volgende. Tot de volgende. U heeft geluisterd naar Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget.